Het is Lieselot Thomasen met het NOS-journaal. Zorgverleners die vanwege de problemen rond persoonsgebonden budgetten te laat betaald krijgen, kunnen bij de rechter extra loon afdwingen. Daarvoor waarschuwen de twee zogenoemde ketenregisseurs, die door staatssecretaris Van Rijn zijn aangesteld om de problemen rond PGB's op te lossen. In de wet zijn daarover afspraken opgenomen. Zorgverleners moeten in eerste instantie bij hun klant om geld vragen. Als die kan aantonen dat hij niet kan betalen vanwege de PGB-problemen, dan moet de overheid over de brug komen.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 Mensen die een huis willen kopen moeten vanaf 2018 minder kunnen lenen. Dat vindt de nieuwe financiële adviesraad van de regering. Vanaf 2018 gaat het maximale hypotheekbedrag omlaag naar 100% van de koopsom. Maar als het aan de adviesraad ligt wordt dat 90%. In de Volkskrant zegt de Raad dat zo wordt voorkomen dat honderdduizenden mensen bij een nieuwe crisis een restschuld krijgen. Minister Dijsselbloem stuurt het advies vandaag naar de Tweede Kamer. In Maleisië zijn twaalf agenten opgepakt voor mensensmokkel. Ze kwamen in beeld bij het onderzoek naar 139 graven... die de afgelopen weken aan de grens met Thailand zijn gevonden. Daarin liggen vermoedelijk de lichamen van Birmeese Rohingya-vluchtelingen... die door mensensmokkelaars in de kampen werden vastgehouden. Het weer, er trekken buien over van noordwest naar zuidoost. Af en toe ook zon, het wordt 14 tot 18 graden. En er staat een stevige wind, ook morgen enkele buien. Dit was het NOS Schort. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. Fiel met de lengte van 5 kilometer of langer in de Randstad, staan op de A1 richting Amsterdam. Daar staat tussen Stroe en Kroopend Hoevelaken 6 kilometer. Verderop nog eens een keer 9 kilometer tussen Naarden en Muiden-Oost. A6 Lelystad richting Muiden, tussen Almere Haven en Kroopend Muidenberg 8 kilometer. A7 richting Zaandam, tussen Af en Aan van Hoorn en Kroopend Zaandam 11 kilometer. A9 richting Amstelveen staat 7 kilometer file tussen de Knooppunten, Velzen en Bad de A12 de Haag richting Utrecht tussen Kloopend Gouwe en Reewijk 5. En op de rijbaan richting Den Haag staat door een ongeluk tussen Zevenhuis en Voorburg 12 kilometer. Wel zijn alle rijstroken weer vrij. A27 vanuit Breda richting Utrecht tussen Geertruidenbergen-Gorkum 10 kilometer. En vanuit Almere richting Utrecht op de A27. Daar staat tussen Hilversum en Utrecht-Veemarkt 7 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 U spreekt het tweede gedeelte van Goedemorgen Zandvoort. Uh, voor ons zit Belinda Geuransson. En die gaat een reactie, althans dat hopen we geven... op de inlopbijeenkomst tegen de windmolens Die afgelopen 19 mei in Noordwijk en Hout, uh, gehouden is. Goedemorgen Belinda. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, vertel. Was het een uh, bijeenkomst het waar je blij vandaan kwam? Nou...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 Echt schrik. Echt schrik. Maar was de schrik ook bij de mensen die uiteindelijk de beslissingen nemen? Nou, die zullen ze al een paar keer gezien hebben. Ja, ja. Die en de degene de de de die echt de beslissing nemen, dat is de Tweede Kamer. Ja. Ja. Die neemt de beslissing hieromtrend. En die kijkt puur naar de economische belangen. Nou, ik vraag me überhaupt af of ze de belden gezien hebben.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 Ietsje dichterbij. 18 kilometer. Dus ja. gewoon echt 5 kilometer meer naar het strand. En daar staan er 400. Ja, en 200 meter hoog. Ja, en... Nou... Veel hoger. Hoger, ja. Want als je... Eh, ik moet even... Ik, niet exact, maar ongeveer is, is luchterduinen 137 meter uh, hoogte. Nou, zal het met een fundering... Zeg maar 150 meter. En er is nu... En dat is wel opvallend. De, um, het klinkt heel ingewikkeld. Er worden nu ook geplaatst voor borstelen uh, Op zich. Nee. Mm -hmm. Nou, dan, dan moeten ze een kavelbesluit nemen, zoals dat heet. Maar daar is de mogelijkheid nu toegelaten... voor molens tot 250 meter hoog. Goedemorgen. Nou, ik kan het... Ik hoef geen... Dat uh, is bijna het dubbele. Nee. Bijna. Dat, ja, dat is gewoon even 3,5 keer bouwen spellens. Ja. Dat is... Uh, de de Eiffeltoren is 300 meter. Dus ja. dan kunnen we even alles in perspectief gaan plaatsen. Ja, ja, ja, ja. en de dom, dus 200, de dom. De dom is 140. Precies. Dus twee keer de dom. Ja, twee keer de dom. Dat en dan, dan op 18 he. kilometer... Nou,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 Als je dat nou inschat, nou en dan is de afstand iets verder en dat snappen ik allemaal wel. Maar dat wordt wel het beeld hoor. En dan gewoon ja. die hele horizon vol. Ja, we zijn nooit geen milieueffectrapportage gemaakt, want dit, dit ja, is al wel voor die... het milieu ook. Beton. Ja, en als die molens die moeten zo zoveel jaar moeten ze weer afgebroken worden. Na twintig jaar. waar laat je het afval als dat twintig jaar Daarom. Duurt dus het is echt. Is ook allemaal maar breed uit, allemaal besproken, toch? Door, het, dat ja. is echt elke keer. En we ja. hebben natuurlijk de economische effecten. Maar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 de banen en dat zijn uh, uh, mijn kinderen uh, hopelijk een keer de kleinkinderen jullie kleinkinderen uh, familie je buurman je buurvrouw en dan wordt het effect voor de hele badplaats uh, voor alle badplaatsen zichtbaar zeg maar, maar uh, al deze aspecten zijn natuurlijk al heel lang worden die ook voor het voetlicht gebracht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 En, en, en, en is er nog po uh, politieke actie te verwachten vanuit Zandvoort?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 Maar de, de, de, de, er ligt een, een cruciale factor voor twee partijen... is mijn inschatting, dat is voor de PvdA. Ja. Op het moment dat die om kan gaan. En er ligt ook nog een rol voor D66. Nou, het dat het de mensen die voor reden maar zijn, heb ik altijd begrepen. Ja, D66 is namelijk ook uh, toch op zich voor de plannen. Dus als daar een beweging zou kunnen komen... zeg maar op de middenrechterflank, noem ik het dan maar... dan zou het allemaal weer kunnen. Maar dit is, wordt hogere politieke logie. Ja, ja, ja. Dus en en het, is, het, ja, nee, het, gaat, het gaat er meer om... dat je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 En Muidevers zal je ons niet horen. Nee. Ja. Dus kies maar. Dus je, kan, je maakt ook nog winst in ja. de snelheid van je project, ja. dus je kan het eerder ja. uitrollen. Ik heb nog wel Iets wat ook goedkoper. Ik heb nog wel wat meer winst. Je hoeft uiteindelijk ja. ook geen parlementaire enquête te houden. Kost, kun je er ook <laughs> we weer uitleggen? Ja, ja. ja, ja. Straks ja. levert het nog op. Oh, nee. Nee, hoor, dat, nee, maar dat nee. is echt gewoon waar. Dat dus denk ik. Ja. Waarom begin je op de plek op de zee?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 Dat snap ik, maar ik snap niet... dat je het gaat doen op deze manier... Ja. En dit met weerstand. Op deze plaats. Ja, je bent ja, dus en als je de kosten gaat kijken... ja, natuurlijk, ik heb ook geen 300 miljoen... op de bank liggen en dat soort dingen. Dus het zijn echt hele grote bedragen. Ja. Maar voor dat soort projecten... en het is heel erg, is het gewoon in de marge. Het ja. is ja. dus echt in de marge. Ja, jammer, hè? Termijn, ja. denk ik. Het maar, is, uh... we geven niet op, hè? Nee, hè? Dus nee, dus het hoor. Het is nog procedure. niet gelopen wanneer... Nee, maar ik vind, ik, ik ook... Dus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 Daar hebben we het, gaat... het over gehad. Maar ja? het, het is wel de end hoor. Ja, ja, want degene die ja. tussen die twee kussen... die moeten er eerst naartoe lopen. Dat allemaal. hadden we ook. Dus ik zei, dat is toch leuk? En dan ja. doen we het helemaal naar elkaar vastreigend. Ja. Of echt een lint vasthoudend. He, dat je ja. het op die manier verbindt. Je ja. kunt natuurlijk wel... Maar je hebt 15 kilometer te overbruggen. Ja, maar als je nou ja. eens mensen daar naartoe brengt... met zo'n strandkar en zo... Ja, dat... en... Die is al eerder ingezet toch? Die strandkuim? Die, ja, bij Bram. Die, ja, van ja. Bram, ja, ja, ja. ja, die heeft de camera ervoor. Maar ja. Ja, ik zou zeggen, um, um, ideeën, trouwens handjes ook in de voorbereiding hoor hebben we ook nog steeds nodig. Dus uh, iedereen oh, die. Moet uh, wat moet melken? er allemaal gebeuren dan? Sorry. Doe maar. Uh, ik wou zeggen doe maar bij Heli Jansen, dat is het uh, makkelijkste. <lacht> <lacht> dat is de, nee, maar Hilly is een beetje een, een klein beetje de spin in het web. En, we vergaderen aankomende week weer ook in de, in het museum. Maar ik, ik, uh, ik denk dat ze het vast wel goed vindt dat, je, dat we haar even uh, noemen. Uh, noemen. En dat zij even dit soort uh, zaken coördineert. En wat voor dingen uh, denk je aan dat er nog aan handjes... Uh, wat, nou, voelt, wat kan er nog gebeuren? Ja, maar we hebben natuurlijk, als je zoveel mensen... Het um, tijdstip, waar moeten we verzamelen? Er zullen wel megagoots ja, ja. moeten komen. Er moet ja. lint. Je hebt een stuk logistiek ja, ook. Ja. Überhaupt mensen, vind ik wel handig. Mm -hmm. uh, ja. Hè? Ja, als... Roep je vader, moeder, broertje, zusje. Neem je hele familie mee. Maak er een lekker stranddagje van. Ja, dus, uh, Oké. Okay. Nou, hier dus de oproep, inderdaad? Om uh, met z'n allen nou dit keer dit statement te maken. Nou is zo erg te maken dat het niemand er meer omheen kan. Ja, absoluut. Oké. Okay. Dankjewel voor alle uitleg. En, graag gedaan. Uh, wij zien je graag terug. Uh, blij en wel om te vertellen hier <laughs> dat, dat, dat, dat, dat, dat het geholpen is. Dat heeft. Is. <laughs> nou ja, ik zeg, uh, vorige keer is dat gelukt, dus uh, wat dat betreft, uh, ik ga ja. even niet op. Hoor. Niet geschoten is altijd mis. We gaan gewoon door. Zo is dat. Dankjewel. Graag gedaan. Dankjewel. Wij, um, uh, voordat wij overgaan naar het volgende item... het museumpodium met cant Cantatori Allegri. Ja, ik, ik hoop dat ik het goed uitspreken. heb uitgesproken. <laughs> uh, hebben we eerst nog een uh, Man of the World Flitwood Mac.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 al weet hoeveel mensen... Ja, dat begrijp ik. We hebben maar... De afgelopen keren is het erg stil geweest. Dat is ook een van de redenen dat wij het museumpodium in september op de eerste zondagmiddag van de maand doen. Want dat betekent uh, dat mensen smiddags misschien toch wat uh, uh, ja, liever de deur uitgaan als s avonds. Ja. Alleen ja, we zijn een armlastig museum, dus het blijft wel een toegangsprentje.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 Want ze hebben de laatste keer bij ons opgetreden was een jaar geleden dan ja, ja, anderhalf jaar geleden ja. anderhalf jaar ja, geleden de zolder ja. nee nee ook beneden en het ja. was heel druk en het was echt Heel erg mooi. Ja. Er zaten ook een, een goede ja, reacties gehad. Ja. ja, Sakura. lied nou, zat Het was echt grandioos. Dus ik ben erg blij dat ze ja. dit weer willen doen. En we doen nu ook weer wereldmuziek. Dus uh, Jerusalem uit Israël Kijk. en, en Kosoci Sikelel Afrika ja. doen we uit uh, het, het, uh, het lied wat uh, beroemd is geworden door het ANC in uh, Zuid-Afrika. En wat, wat ik zelf ook nog heel erg leuk vind, is dat we samen met het publiek gaan zingen. We een paar, uh, uh, we, de, we delen een soort uh, affiertjes uit en daarop staat de tekst van Vapanchero. Ja. En uh, weten jullie allebei spontaan wat het is? Nee, heel goed. Vapanchero, ah, sullali, dorate. Ja, precies. En we hebben dat al een paar keer gedaan tijdens concerten en dat vinden de toeschouwers zo ontzettend leuk. Ja, ja nou dit is uh, Zij, uh, bij, bij leuk. Bij het Italiaanse nee. restaurant ja, dit... Andrea hebben we twee concerten gegeven, een aantal jaar geleden. En toen de hele... ze braken bijna de tent af. Iedereen ja, wilde mee Ik kan me voorstellen, zingen. als ja. ik dit hoor, dan ja. denk ik dat... Uh, ja, het mee. Ja. ja, absoluut. En de tekst staat voor uh, je. En mensen die zeggen, ik kan niet zingen. Nou, die kunnen wel degelijk zingen, want ze kennen ongeveer <laughs> de melodie en, en ze horen ongeveer, want wij geven natuurlijk uh, vierstemmig de maat aan. En dan, dan zingen ze zo mee en dan krijg je zo'n leuke sfeer. Ja, en ze en dan, kunnen uh, altijd mee hummen, hè? Ja. ja, dat ook. Ja, en de specialiteit is hun ja. ja, absoluut. As long as hij music, is het laatste nummer. En dan begrijpt iedereen van waarom we zo enthousiast altijd uh, ja. aan het zingen zijn. Want daar doen we het voor. Omdat we het zelf zo fijn vinden. Ja. Om dat dus plezier over te dragen. zeg maar. Ja, hè? ja. ja het klinkt fantastisch. Uh, ja. Nog even terug naar de andere dingen van het museumpodium. Ja, het museumpodium van 26 juni. Daar hadden we uh, de zanggroep Chante. En die hebben een probleem met hun pianist. Die is uh, ziek.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 Lijkt mij ook. Dit is me niet helemaal duidelijk nu, want ik haal en een trouwbeurs en een iets met het strand. Is dat nee, nee, ja, ja het is nee. trouwen op het strand. Juist. Het... Trouwen op het strand, maar je kan ook trouwen in het museum ja, dat... of op het. De mooie stad welke dingen er allemaal ja. kunnen gebeuren. En en daar staan ja. een hele hoop strandtenten met hun informatie. En, en is, komt daar ook die, ik weet dat Michiel Drommel bezig is met een. Oude Strand, hè? wordt dat ook meegenomen in het opzet? Nou, dat weet ik niet. Nee. Michiel Drommel zingt overigens bij die met oh, Je weet het. Ja. Nooit <laughs> hij doet mee met het komende concert. Oké. Okay. Okay. Okay. Ah, het is een leuk initiatief wat hij ja. En Wanneer is de trouwbeurs? Augustus. In, augustus. in augustus. In augustus. Hij duurt tot... Uh, uh, even kijken...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 ja, wij wensen u heel veel succes. Dank nou, u wel voor Aan uw aanwezigheid. Ja. En Dank u wel. Uh, tot de volgende graag keer. Graag tot de volgende okay. keer. Goed. Goed. Wij um, hebben muziek voor u. Every picture tells a story. Van Rod Stewart. Het bruggetje is gauw gemaakt, denk ik. Voor zingen. Zingen, betrinken. Wat ooit was. Ja, ik beloof je niet te veel. Kou voor je. Mislaam nu.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 Ja. Erna Greuden van het IVN Zuid-Kennemeland... die gaat iets vertellen over de activiteiten van het IVN. Het IVN, wat is dat? Het IVN is een instituut voor natuur, educatie en duurzaamheid. Okay. Wij zijn een landelijke vereniging van vrijwilligers... met lokale activiteiten en lokale afdelingen. En wat moet ik, ik ben dan van de denken? afdeling Zuid-Kennemeland, ja. dus daar valt Zandvoort ook onder... En uh, dan moet u denken aan uh, excursies die wij geven. En waar gaan die plaatsvinden dan? Uh, op het strand of in de duinen? Of... Ons hele gebied reikt van Noordzeekanaal tot aan de Zilk, mm -hmm. Van zee tot en met het Haarlemmermeergebied. Uh, uh, natuur-excursies. In ja, Vandaan. klopt. Ja.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 Om acht uur s'avonds. En dat is uh, vanaf het Friedhofplein, parkeerwachtershuisje. Ja. In de dat deel heet de dus ja. duinen. Duinen. Ja. Oké, okay, fantastisch. Nou, ik hoop inderdaad dat er uh, heel veel mensen op afkomen. En uh, hartstikke goed dit allemaal.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 Nee, nee, nee alle, alle, alle ideeën kunnen, kunnen wel doorgang vinden. Alleen je hebt ergens een. Uh, sommige ideeën hebben budget nodig. Ons ideeën, uh, weet je, we moeten straks uh, hopelijk 1500, minstens 1500 mensen willen we. Uh, op vrijdagavond, 6 uur.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 bijdrage in de kosten krijgt... ...maar alle andere evenementen kunnen ook doorgaan. Alles kan Laatste. doorgaan. Ja, het is puur duidelijk. Alles kan doorgaan. wel gaan stemmen. Alles kan doorgaan. Okay. Uh, alleen welk evenement vind, vind je... ...dat er ondersteuning nodig hebt... En, ...en zeg je van... Hey, die, ...dat ja. is een idee wat ik... Me en de eerste, me de eerste plaat krijgt dus... ...3000 euro... ...de tweede ja. 2000 euro... ...en de derde 1000 euro. Ja, maar er wordt dus geen bedrijfsmatige ondersteuning... aan. De Stemmen verleend door het inhuren van organisatiebureaus en zo. Uh, nou, dat. De... Dat lacht iemand tegenover mij. Ja, dat dan lacht iemand. Uh, dus dus uh, er is wel. Het stemmen is sinds maanden geopend en er zijn wel uh, duidelijk signalen zichtbaar dat er sommige. Uh, uh,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 mens samen gaan neerzetten ja. en het ja het wordt geleefd ja. en leuk. ik vind alle, alle ideeën die zeggen ze zijn fantastisch hartstikke allemaal. leuk er zijn ja. een hele hoop leuke dingen het tussen het leeft dus gewoon bij de Zandvoort. 38 ideeën dus is toch geweldig dat het absoluut het geweldig uniek. ja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 Een workshop Glas Fusing Ellen Kuil in haar atelier Aquaba op het plein van is 11 tot 20. Vandaag al, hè? Ja. Ik wil dat nog even naartoe. 23 en 24 mei, let wel, de races zijn nu op zondag op de circuitpark Zandvoort.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 En wij uh, eindigen met uh, Laat Mij van Ramses Jaffi. En graag tot volgende week. Ga <tiedat> <tiedat> om en om en als maar om de bergen van de Himalaya. Moet zien hoe ik daar boven kom. Want bovenop de berg van kleine maaien. Oké. Okay. Beginnen bij de onderste twee. Okay.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 Misschien ben ik niet de geschikte vent voor de bergen van de Himalaya. Het is dus goed als een mens zichzelf bekent. En jammer voor de kleine lieve Maria. Oké, okay, zou je liever zien dat ik nu loog?